Uur. Wat er met het NOS journaal Reddingswerkers hebben een dag na het instorten van drie panden in Marseille... het stoffelijk overschot van een man gevonden. Na vijf tot zeven vermisten wordt nog gezocht. Een van de gebouwen was onbewoonbaar verklaard. In de andere waren negen van de tien appartementen bewoond. Vijf bewoners worden vermist. Op het moment van de instorting gisterochtend... waren er mogelijk drie mensen op bezoek... Een derde pan stortte gistermiddag gedeeltelijk in. De reddingswerkers hebben bij hun zoektocht in de metershoge bergpuin... veel last van het slechte weer. Op verschillende plekken in het land staken monteurs van autobedrijven... omdat ze niet verplicht op zaterdag willen werken. De BOVAG eiste eerder dat de zaterdag een normale werkdag zou worden. De brancheorganisatie heeft die eis nu wat afgezwakt... maar de BOVAG vraagt wel van monteurs... om zoveel mogelijk vrijwillig op zaterdag te komen werken... Volgens vakbond FNV gaat daar toch een soort van verplichting van uit. Daarom zijn de estavette stakingen niet afgeblazen. De komende weken wordt steeds bij andere garages het werk neergelegd. Nog ruim 20.000 klanten van reisorganisatie Travelbird... weten niet wanneer ze op vakantie kunnen. Omdat Travelbird vorige week uitstel van betaling heeft aangevraagd... moet het garantiefonds SGR nieuwe hotelaccommodaties... voor de gedupeerde klanten vinden. Dat is voor veel mensen nog niet gelukt... Volgens het SGR kunnen mensen in het uiterste geval hun geld terugkrijgen. 50-plus Kamerlidse Leonie Sazias gaat met ziekteverlof. Ze moet opnieuw worden behandeld voor de darmkanker... die eerder bij haar werd ontdekt. De 61-jarige Sazias kwam na de verkiezingen van vorig jaar in de Tweede Kamer. Ze wordt nu tijdelijk vervangen door Simon Gelijnsen... die al werkzaam is als ambtelijk secretaris van de 50-plus-fractie. Het weer op steeds meer plaatsen vanmiddag zon. Het is vandaag erg zacht met temperaturen van 16 tot lokaal 20 graden. Morgen is het iets kouder en dan volgt er later op de dag ook wat regen. Dit was het NMS Journaal. ZFM, Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files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 6 november 2018. We zijn er weer. Het zonnetje schijnt een beetje. Nou, lekker toch. Het is ineens weer vergelijken gisteren lekker warm. Nou ja, zo robbelen we maar voort. Goedemiddag. Goedemiddag. Ook wel zeggen, zeg jij, goedemiddag. Ja, goedemiddag standwoord. Omstreken, wijde omstreken en uh, Wereld. wereldwijd. Ja, wereldwijd. Zo. Leuk dat u er bent, wij zijn er ook weer en uh, we gaan weer uh, nou ja, de gebruikelijke dingen doen. Lekker muziek draaien en uh, wat voor u wordt voorzien van actualiteiten, Een recept van de week hebben we ook nog. Artiesten in het licht hebben we ook nog, 3 in 1. nou ja, kortom, we zitten weer bommetje om met Dick voor elkaar te spreken. Ja, is er ook. Gezellig. Ja. ja. Leuk dat je er bent. Zo, en ehm uh, Nou, zullen we maar beginnen dan? Ja, dan zullen ik, we maar losgaan? Zullen we maar losgaan? Nee? Zullen we het doen? Nou, gaan we het doen. 3, 1, één. Traveling Wilburys... See some cowboy fall Sometimes it seems to me You've got no sympathy at all Never figured out how long you had to live. You could Everybody knows Every cent he takes from you goes straight up his nose You look so sad, you're going so mad, any fool can see But you be happy as you could be if you belong time. Drie in één in The port, terrorized, sent to Een Jammer dat ze maar een paar maanden bestaan hebben eigenlijk... Eh, als je, de, je dat goed realiseert. Het is alweer dertig jaar geleden dat eh, op initiatief van George Harrison... van de Beatles, eh, ex-Beatle natuurlijk, eh, dit groepje bij elkaar kwam. Hij had een b geschreven, Handle With Care... voor een single This Is Love. En eh, daar moest dat eh, zogenaamd het B-kantje van eh, worden. En hij vroeg aan Roy Orbison, of eh, Roy Orbison eh, misschien zin had... om eh, even mee te komen doen eraan... Uh, nou, zit er weer wat in mijn beeld? Nou, uh, dan moet ik het weer helemaal gaan opzoeken. Dan zit er weer iemand tussendoor te... Je gaat er weg met die doep allemaal. Oké, okay, nou, naast uh, hen is... Uh, de, ja, nou, wat uh, mag ik nog vertellen? Ja. Uh, Jeff Lynn zat er ook bij, Roy Orbis zat erbij... Tom Petty en Bob Dylan. En de Wilburys bracht twee cd's uit... Maar traden je nood op en gaven zelden interviews. Ik heb één keer een interview van ze gezien. Dat was best wel leuk eigenlijk. Samenwerk ontstond door Harrison. Zijn vrienden Lynn en Orbison uitnodigden... om mee te werken aan de B-kant voor zijn single This is Love. Dat had ik u al verteld. Het was de bedoeling om het nummer op te nemen... op een oude achtsporenrecorder van Bob Dylan. Tom Petty kwam in beeld nadat Harrison zijn gitaar bij hem had laten liggen. En uh, platenmaatschappij Warner realiseerde zich... dat het door de vijf opgenomen nummer uh, Handle With Care te goed was... ja, dat is ook waar... te goed was om als een uh, B-kantje te fungeren. En vroeg de gelegenheidsformatie om een album te maken. Harrison zou de band later in interviews een happy accident noemen. Het album Travel in Wilburys Volume 1... Werd in mei 1988 opgenomen in de studio van Dave Stewart in Hollywood. En de nummers zijn grotendeels samen gecomponeerd en geschreven. En voor de opnames werden slechts tien dagen uitgetrokken omdat Dylan op het punt stond om op tournee te gaan. Het album en de single Handle with Care kwamen uit in oktober 1988, dus dat is ruim 30 jaar geleden. En eh, werden een wereldwijd succes. Ja, dat, uh, dat kan ik me voorstellen. En uh, de groep presenteerde zich als zogenaamde familiegroep van halfbroers. Zonen van de fictieve persoon uh, Charles Truscott Wilbury, senior. En uh, de samenwerking kwam echter nogal abrupt tot een eind toen Lefty Wilbury, oftewel Roy Orbison, op 6 december uh, 1988 aan een hartaanval overleed. En in een videoclip van de tweede single van het stel... Uh, End of the Line werd uh, Roy Orbison geëerd... doordat het uh, tijdens het door hem gezongen gedeelte... zijn gitaar in een schommelstoel in beeld kwam... en gevolgd door een foto van Orbison. Nou ja, en dat Orbison... Daarmee stopte, was het ook gelijk over met, ja, met het bandje. Heel erg jammer eigenlijk. Want ze maakten eigenlijk toch wel heel, heel erg lekkere muziek. Goed, nou, waar krijg je dat voor elkaar? Supergroep. Zo'n supergroep zo super bij elkaar te krijgen. Hè? Nou, hartstikke mooi. Um, ja, we gaan naar de artiest in het licht. Ja, tuurlijk. Die hebben we ook nog vandaag. Komt u maar, artiest. Ja, dat zeg Artiest in het licht. En dat is Glenn Frey. Wacht, jij. Je bent nog niet aan de beurt. Begin begint zo maar te zingen, die man. Dat kan het allemaal niet. Dat kan je allemaal niet hebben, joh. Goed, Nee, Dat kan allemaal niet. Gewoon even wachten. Ik ben nog niet aan de beurt. Want ik moet u eerst nog iets vertellen over de artiest die we net hadden natuurlijk. En dat was Glenn Frey. En Glenn Frey, dat is dan weer een hele beroemde meneer. Hij werd geboren op uh, 6 november 1948. En uh, hij overleed in New York, uh, of dat gebeurde in Detroit, laat ik dat er even bij zeggen. En hij overleed in New York op, ja, uh, op uh, 18 januari 2016. Een Amerikaanse rockmuzikus, acteur, zanger, gitarist is het geworden door onder andere... De Eagles, zijn eerste professionele opnameervaring... Eh, bestond uit het spelen op een akoestische gitaar... en achtergrondzang in het eh, nummer Ramblin Gambling, van, eh, Ramblin' Gambling Man... van Bob Seger System in 1968. En hij verhuisde naar, eh, toen naar Los Angeles... waar hij Jackson Brown leerde kennen... die toevallig in hetzelfde appartementengebouw woonde. 70 eh, leerde eh, hij Don Henley kennen... En uh, zij werden tezamen met uh, Randy Meisner en Bernie Lieden gevraagd door Linda Ronstadt om haar te begeleiden. En naar de aanleiding van die samenwerking <coughs> lichtte vrij in Anne Henley in 1971 de band The Eagles op. Waarin uh, hij vooral uh, verantwoordelijk was voor gitaar, keyboard en zang. Glenn Vrij dus, daar hadden we het over. En tot het nieuws van half één, Ja, dat komt. Nou, maar dit prachtige liedje. U hoorde al een stukje. Maar we doen het gewoon even opnieuw. The Miracle of Love. Cliff Richard. There's a story The greatest ever told Of a baby born to bring us Peace on earth And every Christmas We celebrate with joy That silent night When love came to this world. What have we done To the light inside our hearts When did we forget To follow Star. Christmas is more than carols in the snow more than candles cards and kisses underneath the mistletoe it's a time to remember the message from above Christmas is all about the miracle of Look back upon the year Before another season Has gone by Yeah Reminiscing By the open fire Sharing memories Of our favorite Christmas times Let's open our eyes To the wonder of a time to remember the message from above christmas is all about the miracle of love so pass it on, pass it on. message from the Christmas is all about the miracle of love. Christmas is all about the miracle. Ja, ja. Of love. Zag de titel staan? Ik had nog niet naar de tekst geluisterd. Als ik dat wel gedaan had, dan had ik hem nog niet gedraaid, hoor. Eh, uh, nee, een beetje vroeg, Vieni. Een <laughs> beetje heel vroeg. Ja. Maar ja, oké, okay. elk uh, zichzelf respecterend artiest uh, vindt natuurlijk weer dat hij een kerstplaat moet gaan maken. Nou, zo ook uh, Cliff Richard natuurlijk. En dit was dan de allereerste kerstplaat van dit jaar. Er zullen er niet veel volgen, want ik ben daar niet zo, zo, zo gek van. Maar goed, oké, okay. uh, ik had niet naar de tekst geluisterd nog. Nee. Alleen de titel, Benek of Love. Ik denk, nou, dat kan wel, maar nou. Oké, okay, Cliff Richard dus met uh, zijn kerstsingle Miracle of Love en dat is gewoon nieuw. Dus dat ook weer. Voortaan toch maar even voorluisteren. Is huh? de voortaan toch nou, maar had even gedaan, maar ik, ik had het begin gehoord. Ik dacht, nou, dat klinkt wel mooi. Ik denk, doe het gewoon, maar ja. <laughs> geen tekst. Nou ja, kan mij scheelen. Ik bedoel, de kerstkransen liggen ook alweer in de supermarkt. Dus waar zou je je druk om maken? Maar... En de kerstballen en de versieringen. En ja. de kerstbomen. Nou, dat nog net niet. Het ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Een 87-jarige man en een 87-jarige vrouw. beide uit Haarlem waren zondag betrokken bij een zwaar ongeluk... op de snelweg A58 bij knooppunt Galder. Bij een aanrijding tussen twee personenauto's... raakten ze afgelopen zondag in totaal drie mensen gewond... Vanwege de aanrijding werden de, werd de snelweg afgesloten... en er kwamen maar liefst vier politieauto's, twee ambulances... de brandweer en een traumahelikopter op de aanrijding af. Een 88-jarige vrouw uit Pijnakker en uh, zoals eerder genoemd... een uh, 87-jarige vrouw en man uit Haarlem... werden naar het ziekenhuis overgebracht. Een van de inzittenden had meerdere gebroken ribben... en de andere twee personen waren licht gewond. Er werden door agenten diverse getuigen gehoord. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Een auto is gistermiddag in een wasstraat aan de lijstvaart in Haarlem gecrasht. De bestuurder bleef ongedeerd, zo meldt de politie. Het ongeval vond plaats rond half zes. Er is flinke schade aan de wasstraat en Bouwen Woningtoezicht onderzoekt of er sprake is van instortingsgevaar. Volgens de politie was de bestuurder er uh, niet om zijn auto te wassen. Ook was de automobilist niet onder de invloed van alcohol of drugs. Hoe het komt dat het voertuig zich door de wasstraat heeft geboord... wordt nog onderzocht. Het bekende bowlingcentrum Bison Bowling in Haarlem-Noord gaat weg. De nieuwe eigenaar wil een supermarkt, andere winkels en... Uh, woningen op de locatie bouwen. De gemeente Haarlem meldt deze plannen en staat positief tegenover de nieuwe bestemming. De eigenaren van Bison Bowling zijn met de gemeente in gesprek over een nieuwe, kleinere locatie voor het bowlingcentrum in Haarlem. <coughs> Bison is al decennia lang het bowlingcentrum in Haarlem en omgeving. Ook als filmlocatie is het uh, wel eens gebruikt. De hulporganisatie Het Rode Kruis start deze week met een actie via sociale media... waarmee getuigen van ongelukken wordt gevraagd te helpen in plaats van te filmen. Uit, onderzoek, uh, uit het onderzoek dat de organisatie liet uitvoeren... blijkt dat bijna 90% van de Nederlanders het niet acceptabel vindt... dat omstanders gewonden filmen naar een ongeluk. Filmen van heftige situaties met een telefoon lijkt soms wel een soort reflex geworden... Je kunt de tijd die je gebruikt om te filmen ook inzetten om 112 te bellen... en eerste hulp te verlenen. Want juist dat is in de eerste minuten na een ongeval van levensbelang. Hoewel 88% vindt dat filmen na een ongeluk op straat echt niet kan... zou een derde van de ondervraagden de filmers niet vragen daarmee te stoppen. Verder stelt 68% dat er noodsituaties zijn... waarin zij filmen door omstanders wel nuttig vinden... Beelden kunnen bijvoorbeeld dienen als bewijsvoering bij, bijvoorbeeld bij een misdrijf of een ruzie. Ja, er zitten altijd twee kanten aan een medaille, dat is nou een keer zo. Uh, dat waren de berichten. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De zon schijnt vandaag regelmatig, maar er trekken ook hoge sluierwolken over de regio. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. De temperatuur loopt op naar maximaal 16 graden. Wat toch wel behoorlijk warm is na de dag van gisteren. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar 9 graden. Morgen starten we met zonneschijn, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. En tegen en in de avond gaat het uh, regenen. En dat kan een buiig karakter hebben. De wind is dan matig en dan zee vrij krachtig uit het zuiden. En de temperatuur loopt morgen op naar ongeveer 14 graden. Tot zover. Dead or Alive? Zo, no, ja. het durft. Hoeveel? Was daar meer mee? Ja, ja. Ja, was daar meer mee? Weet ik veel. Ja. Heel wat. Dead or Alive? Dood of levend? Nou. Ja. Yeah. Ja, gewoon een lekker nummer van Bon Jovi. Oh. Van uh, het album Crossroads. Oké. Okay. Het is alweer even geleden dat dat uitkwam. Ja. maar... Nou, gewoon een lekker nummer. Jij dacht, jij dacht natuurlijk vorige week gewoon uh, je Halloween-uitzending niet doorgegaan is. En, uh, dan ging ik grijpen, even je zuur je schoon niet. Ja, ja, ja, ja. Nou, de Halloween-uitzending komt eraan hoor, want die is vanavond. Beetje laat, maar. Beetje laat, het is dus wel geen Halloween. Maar Meer, uh, We maar... kunnen toch vanavond om tussen 8 en 10 even griezelen. Even, even griezelen. Ja, we hebben ja. hem gewoon lekker laten staan. Dus vanavond krijgt u, kunt u tussen 8 en 10 nog even nagriezelen. Gewoon, uh, het Halloween. Ondanks dat het een week geleden is. Maar uh, dat interesseert ons ook Doen gewoon. we gewoon. Doen we gewoon. <laughs> hè? Dus het is dus de 8 en 10 vanavond. Uh, geen lompen, maar zware metalen. En dan Halloween. oeh. oeh het wordt eng hoor. Oeh, het wordt heel eng. Oeh, het wordt eng. Goed. Eh, Aanstaande vrijdag is voor Beatles fans natuurlijk de grote dag. Want dan is het 50 <coughs> jaar geleden dat eh, de White Album uitkwam. Oftewel het dubbelalbum The Beatles zoals het officieel heet. Maar in de volksmond werd het de White Album vanwege de witte hoest. En uh, zoals er toen ook al met Sgt. Pepper vorig jaar gebruikelijk was, gebeurt het ook dit jaar weer met de White Album. Dat komt opnieuw uit, geremixed door de zoon van George Martin, Giles Martin. En dat heeft hij werkelijk helemaal fantastisch gedaan. Het album klinkt natuurlijk uh, weer een beetje, toch wat meer in deze tijd, zou ik maar zeggen. En uh, hij heeft alles intact gelaten hoor, alleen uh, bepaalde zaken zijn wat opgepept en wat opgeleukt... en het klinkt allemaal net eventjes uh, beter dan uh, 50 jaar geleden. Maar de techniek is ook voortgeschreden, natuurlijk. Dus aanstaande um, vrijdag komt dat album uit in diverse formaten. En de goedkoopste versie is... Uh, dat is gewoon de dubbel CD, die is overigens iets van 29 euro. En uh, dan de originele dubbel LP is uh, 40 euro... en dan krijg je nog een deluxe versie bestellen... Bestaande uit vier LP's. Met de zogenaamde Asher demo's daarbij. En nog andere demo's. Die kosten uh, iets van 95 euro. En dan hebben we nog de super deluxe uitvoering. Dat is geloof ik negen cd's en een boek en een dvd. Weet ik het allemaal niet. En dan ben je 140 euro achteruit. Dus uh, net wat je wil. Ja. ja. En, je, hebt een keus. Uh, je moet een keus maken. En als alles mee zit, en dan ga ik volgende week dinsdag, uh, dus uh, dinsdag volgende week, dus... de 13e, ga ik samen met Bart van der Meer weer uh, vier uurtjes besteden aan uh, dat hele uh, verhaal. Net zoals we dat met Sergeant Pepper gedaan hebben, doen we dat volgende week dinsdag. Als alles mee zit hoor. Uh, ja, dat, uh, dan gaan we dat dus doen. Volgende week dinsdag dus. Maar hier is alvast weer een teaser. Ja, want dat doen ze tegenwoordig dan ook, hè? Ja, ja, ja. Ze, ze doen tegenwoordig teasers en dan uh, krijg je gewoon een stukje één uh, liedje te horen en uh, nou ja dan moet je het dan meedoen nou Het is ongelooflijk wat ze ermee gedaan hebben, want ja, je moet natuurlijk je moet het originele ook kennen. Je moet ook wel eens de mogelijkheid hebben om het vooral naast elkaar te leggen. Nou, dat heb ik dus gewoon gedaan thuis en zo, weet je wel, de, de originele opname. En dan dit ernaast en nou, dat is wel weer een heel groot verschil hoor. Uh, de drums zijn bijvoorbeeld duidelijker geworden. de Basgitaar is veel duidelijker. Het is allemaal gedetailleerder. Uh, je, hoort wat meer je hoort gewoon ook wat meer dingen... die er voorheen eigenlijk niet waren. Nou, als het allemaal mee zit... en het lukt allemaal... dan gaan we, dat volgende week gaan we daar vier uur, lang, uh, vier uur lang uitgebreid aandacht aan besteden. Volgende week dinsdagmiddag. Tussen 12 en 4 op uh, CFM. En uh, samen met Bart van der Meer. En dat wordt een hele gezellige bol. En... Uh, en dat is natuurlijk een leuke, leuk verhaal... voor Beatles fans. He? En die zijn er gerust wel in zijn antwoord Dat weten we. Goed. Uh, uh, Glass Onion heette dit overigens. En als u nog meer wil horen... er staan al een paar dingetjes op Spotify. Dus u kunt op Spotify... als u op Beatles zoekt... dan kunt u al een paar dingetjes vinden. Zoals bijvoorbeeld een remix van... Wild My Guitar Gentle Weeps. En een uh, remix van... Uh, Back in the USSR. En ook... Een paar demootjes zijn daar al te horen. Dus, euh, nou ja, dan ben je alvast een klein beetje voorbereid. Goed, oké, okay, nou, mooi dan. Hè? Ja, oké. Okay. Artiest in het licht. Ja, en dat is een uh, man die ik heel goed gekend heb, en uh, waar ik ook wel mee samengespeeld heb zelfs. Uh, de, ik ken hem al vooral uit de tijd van uh, de eerste editie van de Haramse Jazz Club. De jaren 60, jongen, echt niet lopen. En uh, hij is een van de eerste mensen die het voor elkaar kregen om met een boogie-woogie plaatje de top 40 in te komen. En hij was dus buitengewoon bekend als boogie-woogie pianist. Een van de beste in Nederland. En um, eigenlijk ook een beetje in Nederland zeker de uitvinder van van het, van het genre. En eh, daarnaast was hij natuurlijk heel erg actief. Met zijn eh, Rhythm and Blues groep Waarmee hij hits had. Als Marjo, Drinking On My Bed. En nog meer van dat Fries. En eh, nou ja, dan heb ik het natuurlijk over. Onze eh, eigenlijk ook toch wel een beetje regionale held. Eh, Rob Hoeken. Het is vandaag zijn sterfdag helaas. Hij overleed in 1999. Op eh, 6 november. In Wormerveer. En... Eh, dus het is eigenlijk zijn sterfdag. En ik vind het eigenlijk toch wel een mooi moment... om eventjes te gedenken. Rob Hoeken. het is ja, dus vandaag zijn sterfdag. Uh, alweer uh, zo'n uh, uh, 99 Ja, Dat is alweer een tijdje terug. En uh, hij werd geboren op 9 november 1939 in Haarlem. Rob Hoeken dus. En uh, van u, u hoorde Down South part 1 uh, van zijn Boogie Woogie Quartet. En daarna van de Rhythm and Blues Group. Hit hij had, de die zij hadden, grote hit die ze hadden, Marjo. En uh, zo zijn we intussen alweer toe uh, aan uh, het bijna het NOS journaal van 1 uur. Ja, we hebben altijd time flies, hè, als je fun hebt. Ja. ja, time flies als je fun hebt. Ja, is goed Engels. Time flies als je fun hebt. Ja, goed engel. heel Engels. Goed Engel. Dank je wanneer ook Time on flight. Oh. je de wekker in je hoofd krijgt, ja? Juist. Ja. Dat is met je wekkers, mij. Ja. Moet ik die ook? Uh, uh, uh. Maar goed, wij gaan nu dus meenemen naar het Eén Nationaal van 1 uur. En wij zien nu straks terug met de vijf minuten van Angela. En uh, nog meer leuks. Recept komt er ook nog van. En. Ik heb nog, ik weet niet of jij er nog één hebt, maar ik heb nog één artiest in het licht die ook wel leuk is. Dus die hoort er straks misschien ook wel. Ah, je weet het maar nooit. Tot zo.